Maar waarom, Lucchene? Waarom heb je keizerin Elisabeth vermoord? Alla malora! Antwoord, Luigi Lucchene. Waarom? Waarom? Elke nacht weer diezelfde vraag. Al honderd jaar. Wat heeft het voor zin? Merda, ik ben dood! De laffe aanslag op de keizerin van Oosten. Waar vaart die Ontel Terren? de motieven! De motieven? Ik heb haar vermoord, omdat ze het wilde. Raad geen Ze waren het zelf! Daarvoor zijn er betrouwbare getuigen. Wat voor getuigen zijn dat? Haar tijdgenoten. Jawel. Komen maar niet tot rust. Spreken nog steeds over... Elisabeth. Met een sloot heilig en vervloed. Til, ruw, eenzaam en vergeet. Wild, mak, nageluk op zoek. Sterk, zwak, wat in je verkeer. Niemand was zo trots als zij. Zij heeft jullie verdacht en jullie staan. Vol oppervlakkigheid in het café. Niemand heeft haar ooit echt goed begrepen. Nooit gaf ze haar vrijheid op. Ze flirtte met de zwarte machten. Majesteit. De dood. Ik kan maar niet verklaren dat oude lied dat zedert al die jaren me nooit verliet ook al klinkt het hemels duivels is de pijn volgens mensen moet het liefde zijn ik kom de mensen hebben. het laat me kouden Wat was mijn motief? Simpel dit, ik had haar weg. Lukeni, je ontwijkt de vraag. Liefde, dood, geen verborgen. Maar ik zeg het u toch: zij hield van de dood, en hij hield van haar. Voor de laatste maal, Lukeni, wie zaten hier achter? De dood, alleen de dood. Het motief, Lukeni. De liefde, ongrijpbaar. Ja, <laughs>